Victor Hark met het nos Journaal. Op een rommelmarkt in groen een usb stick gekocht met vertrouwelijke informatie van Defensie. Het gaat om de verkoop van 18 F-16 vreemdwegzichtuigen aan Chili in 2008. Degene die de geheugenstick voor 1 euro kocht, heeft de informatie doorgespeeld aan de Telegraaf. Worden niet alleen namen genoemd van alle betrokken personen en bedrijven, maar ook worden de sterke en zwakke punten van de f 16 genoemd. Dus bijvoorbeeld of een toestel metaalmoeheid heeft en waar precies. Het ministerie van Defensie noemt het pijnlijk dat de informatie op een Brabantse rommelmarkt de koop werd aangeboden. In het dorpje Achlum in Friesland is vandaag de hele dag van de buitenwereld afgesloten. In het dorp waar nog geen 700 mensen wonen worden ruim 2000 gasten verwacht. voor allerlei lezingen en debatten. De verzekeraar Achmea viert zo zijn 200-jarig bestaan. In 1811 spraken 39 boeren in Achlum af. zich onderling verzekeren tegen brand. In het dorpje wordt in huiskamers en tenten gesproken over solidariteit. en de toekomst van Nederland. Omdat er hoge gasten komen zijn er strenge veiligheidsmaatregelen van kracht. en geldt er een noodverordening. Aan het einde Eind van de middag houdt de Amerikaanse oud-president Clinton een toespraak in Achlem. Egypte heeft de grens met de Gazastrook na vier jaar weer permanent opengesteld. De afgelopen jaren was de grens af en toe wel open, maar dat kon maar een beperkt aantal Palestijnen passeren. Nu is de grensovergang bij Rafah iedere dag 12 uur open. Mannen tussen de 18 en 14, 40 hebben nog een vergunning nodig, anderen kunnen ongehinderd reizen.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 Ja, goedemorgen Zandvoort, goedemorgen Cor Draaier. Ja, goedemorgen Ben. Nog gefeliciteerd met je uh, bijzondere commissielidschap. Ja, dankjewel. Ik zag je een keurig paklopen van de week. Ja, dat moet altijd toe. Hè? Ja, oké. Okay. Goed, goedemorgen Zandvoort vanuit Hotel Hoogland. Je bent natuurlijk altijd weer welkom om hier langs te komen voor een gezellig kopje koffie. Uh, een overvol programma. Zelfs bij de aanloop werden wij nog, uh, nog vol gegooid. Dus Cor, we hebben een boel te doen. Uh, de redactie is dit keer weer gedaan door Ellen Jansen en Yvonne Roosendaal. Techniek, Pascal van der Beek en Karel.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 Inmiddels is aangeschoven aan tafel Erwin Hilbers. Erwin Hilbers, oud klasgenoot van mij ook nog. En uh, die gaat even vertellen over de vismaaltijd die gepland zou zijn. Want ik zeg met name zou zijn op 3 juni. En de bedoeling was om het grashuisplein om dan uh, ja, lange banken neer te zetten. En dat we met z'n allen mensen in klederdracht, gezellige zeemalsliedjes en dergelijke. Maar er is een kink in de kabel gekomen, heb ik begrepen Erwin.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 Nou ja, wat ik zeg, um, er is uh, vorig jaar is er, uh, uit mijn hoofd dacht ik een week of vier, dat heb ik gisteren nog even gekeken, um, een week of vier, vijf van tevoren heeft er een, een, een, een aardig stuk in de krant gestaan.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 tafel aangeschoven. Peter Tromp, u wel bekend onder andere van de Classic Concerts. En, uh, goedemorgen. Peter, ja, goedemorgen Peter. En, Peter. en, en ook bekend van uh, een hoek. Ja, een bepaalde, ja. bepaalde hoek. Ja. Ja. Maar daar gaan we straks heb ja, over hebben. Ja, dat heb ik uh, vernomen inderdaad. Die Spijker. Spijker. Een LDC -hoek. LDC hoek. Ik dacht Spijkerhoek. Spijkerhoek. Maar nu? <laughs> uh, kerkpleinconcert. Ja. Uh, normaal komen jullie uh, om uh, een aantal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 Waarom is dat zo speciaal, dat kathedrale? Uh, zijn de, de, de, de, de, de hoogte uh, van de zangkunst. Mm -hmm. Dit is uh, zangkunst ten top. Dit. Die, hier moet je denken aan die... <coughs> Uh, hele mooie koren uh, in die kathedrale van Engeland, waar je die jongetjes, als je daar bent, uh, op ziet komen, tussen de vijf en de veertien jaar oud. En dat is dit koor dus ook. En de, dit koor gaat bijvoorbeeld op tournee naar Japan toe. Dit koor simt uh, in Spanje. Dit koor is gewoon wereldberoemd. Maar, en uh, daarom zijn we zo blij dat ze er zijn. Ik zie net, uh, het zijn vijf koren, zeg je? Ja.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 Aanstaande. Die mogen Ook, wel elk jaar komen. En die mogen eigenlijk wel, maar die komen niet elk jaar. Nee, okay. Maar die komen 20 november in de Agatenkerk. Nou, kunnen, zeg, dan, dan moet je weer verplaatsen. Hè? Kunnen de mensen dat vast, vastleggen in de agenda. Peter. Nogmaals de datum. Ja. 20 november. 20 november. Morgen om 3 uur de katholieke basiliekkoor van de Sint Bavo en de kerk is open om half drie. Is wel grappig een katholieke koor in een protestantse kerk. Goed hè? Ja. Kan allemaal in deze Het tijd. Bijzonder moet allemaal kunnen. Ja, zelfs... Lang leven de Ja ja helemaal, helemaal goed. Uh, bedankt voor de uitleg ga gedaan. Uh, zeker met een, uh, met een speciaal uh, concert. Dus kom naar de protestantse kerk morgen half drie gaat de kerk open. Juist. Uh, vijf eurotjes. Ja. En de schaal ook nog. Nee, ja. nee okay, geen schaal meer. Nee. Nee. Ik wens nee. je veel plezier morgen. Dankjewel, gaat lukken. Dankjewel. Ja, dankjewel. Jullie bedankt. Ja. Ik denk nog vaak aan hoe het toen begon. We lagen arm in in het gras onder de zon.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 Duurt duizend keer langer dan ik dacht Wat passioneel begint Heb je zelden in je macht En helaas, ik wil wel maar ik kan het niet Is het waars dat ik jou ja, dacht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 hey ik hoor net dat er een... Uh, daar staat Met, uh, de microfoon niet aan, dus ja? ik kom weer opnieuw. we beginnen van 50, ja. <laughs> ja nou, Peter, welkom. Peter, welkom. <laughs> Gisteren uh, is er een boek gelanceerd en dat uh, komt uit jouw uh, hand. Uit jouw nee, het tenen. is geschreven door uh, Annemarion Sensen. Ja? Uh, dat is ook uh, toevallig wijze de dochter van uh, Ger Sensen. Van Ger Sensen. Uh, precies, van het genootschap Oud Zandvoort. En in de afgelopen jaren...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 Nou, ik zie, uh, en dat haalde Cor ook even aan, je ziet bijvoorbeeld een foto van twee uh, Zandvoortse meisjes en daar zie je keurige schilderij van. Dus het is ja. al, uh, over... en ik zie ook een heleboel onbekende namen en bekende namen. Is er veel geschilderd in Zandvoort, er is heel over veel, Zandvoort? Er is inderdaad heel veel geschilderd, uh, zeg maar vanaf uh, zeg maar 1600 tot, uh, nou, tot vandaag eigenlijk. En, uh, er zijn sowieso al meer dan 300 schilders bekend die Zandvoort op doek hebben vastgelegd. Nou, en hier hebben we er maar 24.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 Gaan jullie daar nog wat mee doen? Komt nou, er misschien een expositie over dit soort de, schilderijen? De, de, de, de, de, de, uh, nou, dat is heel moeilijk. Hè, want het is een heel moeilijk in particulier bezit bij mm -hmm. diverse musea. En vergeet niet dat er natuurlijk ook heel mooi werk hangt in het Standvoorts Museum. Hè. Uh, ja. Er zijn een aantal staan ook in dat boek. Maar het zou heel mooi zijn, zeg maar, als naar aanleiding van dit boek... Uh, er mensen zijn die zeg maar werk thuis hebben hangen en het liefst van zeg maar van voor de zestiger jaren dus zeg maar uh, he, van, van, van de van 1600 tot de 1960 die ons dan een signaal geven <coughs> en dat willen we heel graag fotograferen that's all en dan uh, gaan kunnen wij nadere informatie van betreffende schilderen uh, ja. erbij zoeken voor, voor, de, voor handen en natuurlijk voor de voor de eigenaar van het schilderij eeuwige Roem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 Ik weet hoeveel tijd Peter Ding heeft gestoken. Nou, dat en, had ook, de 100. en de ook. <laughs> ja, maar ja, maar ja, ja, kopers kopen nooit de dus, tijd, die kopen nee, inhoud. Op, juist, de, de inhoud en kwaliteit. Daar juist, gaat het om. En, toegevoegde waarde ten aanzien het van het de, de beeldwerk. Peter, bedankt. Heel graag, en, graag gedaan. Mensen die geïnteresseerd zijn, kijk bij de Bruna. Zandvoort op Linnen, een prachtig uh, schilderij op de voorgrond. Met de oude watertoren nog erop. Klopt, van garf. Dankjewel. Ja, graag gedaan.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 People going by I see friends shaking hands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 Ja, dat was uh, What a Wonderful World. En aangeschoven aan tafel is uh, Fred Kroosberg. En Fred Kroosberg gaat ons even iets vertellen over de Anbo. En voor de Anbo, voor de mensen die niet weten wat Anbo betekent, de algemene Nederlandse bond van Voor ouderen. Voor ouderen, ja. ja. Um, nou, welkom uh, Fred. Ja, Fred is uh, de nieuwe voorzitter. Jij hebt een stokje overgenomen van, uh, van Remona. Ik dacht, ik laat het wat zelf vertellen. Oh, nou ja, dat wil ik, die kant wil ik een beetje op. Want uh, sinds wanneer ben jij aangetreden als voorzitter? Uh, nou, dus afgelopen week ben ik officieel uh, gekozen in de jaarvergadering. Uh, en die dus werd geleid de... nog door een uh, oud-voorzitter, Take Hubert. Oké, okay, dat is de afdeling Zandvoort. Ja. Hoeveel uh, leden heeft AMBO eigenlijk? We Even hebben u... er uh, bijna 800. 800. Ja. En je mag lid worden als je boven de 50 bent? Ja, inderdaad. Ja. Ja. Ja. Dat is wel de bedoeling. Nou, Ben... Binnen... Dus ik zou zeggen, ik ga direct... Nou, ik zie Gerard staan. Gerard is ook al lid. Ja. Ga direct volgend jaar delen en dan... Uh, Kom er even bij uh, Kan je inschrijven. Ja, nou ja, uh, Gerard zit ook in, in, in, de, in de bestuur. Ja, dat is heel leuk. Gerard Kuiper de roepen welkom. Dank je wel. Uh, uh, de AMBO, uh, nu een gekozen voorzitter. Uh, jullie staan bol van activiteiten, heb ik begrepen. Dat uh, klopt. Zou je er een paar kunnen uitlichten voor ons? Ja, uh, ik begin met het bestaande activiteitenprogramma, dat is Brits, Klaverjassen, Jassen, een zangkor, bingo, feestmiddagen, zwemmen, dagtochten, een hele grote afdeling dagtochten, Nordic Walking. En wat nu de komende tijd heel veel aandacht gaat krijgen is belangenbehartiging.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 ...over onze eigen schaduw heen stappen... Mm. ...kijken wat we zelf kunnen doen. Goeie idee. Maar, maar wel, in samenspraak met de gemeente... ...dat ja. als wij dat kwartje tekort komen... Moet het kwartje erbij? Ja, of het zwemmen stopt. Ja, dan het kwartje er maar bij. Ja. Ja. Lijkt mij ook. Okay. Geert, zwem jij ook? Uh, nu niet meer. <laughs> Vroeger heb <laughs> ik veel te veel gezogen. Wat doe jij bij de AMBO?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 Ja, gekscherend zeg ik dat met tenten we, erbij en we ja, blijven we net zo lang zitten tot terecht uh, zijn lamp zal hebben uh, er zijn natuurlijk inderdaad 800 leden en de, de bovenlaag is, is eigenlijk de, de ouderen die, die gaan de problemen krijgen ja. hoe kunnen die uh, mensen bij jou terecht uh, ga je dat allemaal informeren al die leden uh, ja ik denk dat uh, we hebben natuurlijk een uh, een, uh, een, een, blad. een blad is net uit en uh, daar heb ik allereerst een, onder de column een uh, stukje geschreven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 Dit was het een plaatje van uh, Fred Kroonsberger. Hij staat er nog bij uh, na te genieten. En inmiddels zitten aan tafel. Brigitte de Kerkhoven, niet van het café. En Monique de Jong van de bibliotheek. Klopt. Um, er is een, een boel te doen. Uh, er staat hier Bibliotheek Duinrand, locatie Hillegom. En ik heb twee bladzijden gelezen over wat jullie allemaal gaan doen met mediacoaches. Heel goed. Um, net als ik. snappen het de luisteraars het waarschijnlijk ook niet. Dus leg het eens uit. Wat is het waarvoor je hier bent?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 MSN'en. Ja, ja. Uh, toen gingen we twitteren, Facebook, LinkedIn, ja. uh, noem het maar op. Is dat niet. Ah, ook wel. <laughs> ja, ICQ ook nog. Ja, loopt dat niet gigantisch uit de hand? Ja. Het in, is die... in de ogen van de mediaco's? Nou, het, het wordt wel steeds, steeds meer. Je krijgt wel uh, heel veel prikkels. En je merkt ook wel dat het, uh, dat het uh, lastig wordt, zeker voor ouderen om ermee uh, om, er om te gaan.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 Maar de jongeren, ja, vlak, ja, die, vier ja, van die ja, accounts zijn klaar. Ja, ja, die zijn technisch heel erg behendig. En ze, ze doen van alles en ook wat. Maar uh, om, er bewust, uh, om er bewust mee bezig te zijn, daar zijn dan de, de mediacoaches voor. En ook om ze een uh, stukje mentaliteit bij te brengen van wat doen we wel, wat doen hoe, uh, we niet. De inhoud van de mediacoast komt me nou redelijk bekend over. Maar hoe doe je dat? Ja. Zit je in de bibliotheek? Ga je naar scholen? Uh, kunnen ze vragen om... om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 allemaal technisch werkt. Hè? Want ik kan een leuk verhaal vertellen ook. wat er uh, ja. wat, wat, wat, ja. ja, wat nu gebeurt. Ja. Het is natuurlijk nu examentijd. Nou, examentijd dan uh, ja. worden de regeltjes thuis worden wat strenger. Hè? Dus dan mag ja. je dus ja. avonds niet meer ja. worden geïnternet. Ja. En uh, ja. moet nee. dus gewoon gaan leren. Ja, ja. De buurman die heeft gewoon een kabelbodem en die zendt gewoon uit. En er zit geen paswoord op. Want ja, die mensen weten dat niet. Dus ja. met zijn mobieltje ontvangt hij dat signaal. Ja. Ja. En dan kan hij dus gewoon toch nog wel ja. internet En, ja. en als wat hij zijn huiswerk doet, zit hij ja. dan toch op zijn mobieltje. Ja. Ja. Internet. Nou ja, dat is ook een deel van de opleiding inderdaad. Zee, dat dat, dat hele mobiele gebeuren, dat wordt ik steeds meer en meer. Kijk, je kan thuis van alles verbieden, maar ze gaan naar buiten met hun mobieltje met internet en ja. je, ben, je bent als ouders zijn er helemaal weg. En, ja. en hoe doe je dat? Hoe maak je die, die goede afspraken? Nee, nooit dat gehoord, nee, dat heeft nooit nee. geholpen. Nee, dat nooit nee, dat ben ik met u eens. Nee, dat werkt averechts. Ja. Nee, dat werkt averechts. Dus, maar goed, je uh, kan er goede afspraken over maken dan, inderdaad. Nou ja, wat ik eigenlijk een beetje uh, aan zat te denken, en dat, met al die Facebook en, en MSN'en uh, in de korstjeugd, had je geneemd, geen mobieltjes Nee. Dus die was aan het voetballen buiten en die ging met zijn vriendjes praten. Ja. Oh, ik voetballen niet. En, en nu <laughs> wordt iedereen dus overspoeld met media. En ja. het heet wel sociale media, maar ik wilde wel eens een A voorzetten. Ja. Ja. Ja. Uh, ja. Omdat het ja. zoveel is. Ja. Ja. Ja. En we doen al, al, al de jeugdigen, want je praat wel, ik moet het ouderen bijbrengen, maar ik denk dat je de jeugdigen... ...mensen uh, moet bijbrengen hoe ze ermee om moeten gaan. Nou ja, ja. Want er is Kijk, technisch weten ze het wel... ...maar ja, ze hoe ze ermee omgaan, de mentaliteit Precies. inderdaad, dat is het. Dus ja. eigenlijk is het dat gewoon. is denk ik het grootste Opvoeders deel ook. Ja. En als ja. de ouders het niet weten, dan kan je het ook niet veel ja, nee. aan de Nee, het is ook en-en. Kijk, je kan niet en alleen vanuit de bibliotheek, ...maar ook de ouders willen inderdaad een deel van die opvoeding moeten doen. Ja. Een van onze docenten had een heel mooi voorbeeld. Als je je kind leert fietsen, stuur je het ook niet alleen de weg op. Dan nee. fiets je ook eerst mee. En dat is eigenlijk ook met dat hele digitale snelweg mooi... Je moet het samen doen. Ja, dan moet ja. je het wel kunnen als ouder. Ja, ja. En ik ken er dus nog genoeg ja. die dat helemaal niet kunnen. Nee. He, die denken van, nou ga ja, jij maar je gang, want dat gaat prima. Zo. Ja, dat gaat, precies. Ja, het is met de ja. Ja. Ja. ja Wat je dan ook inderdaad ziet, ja. is dat je dan uh, reactie kunt achterlaten op weblogs. En je kunt dan uh, gaan chatten. Maar dat wordt allemaal bewaard. En stel nou dat er op een dag, er is op school ruzie gekregen met ja. elkaar. En ze, ze zeggen dus wat tegen elkaar, dat ze elkaar even niet mogen die dag. Nou, dan is de volgende dag dat weer over. Ja. Maar leg je dat vast op een weblog, ja. dan staat het over de ja, nog steeds. Ja. De ja. ja, staat het er ja. nog op inderdaad. Ja. En dat ja. is wel die bewustwording ja. die je dan inderdaad moet krijgen. Ja, ja. dus, dus dat is eigenlijk jullie... Uh, jullie de grootste taak, de bewustwording en het wegwijzeren ja. van mensen in, het, in, in de media. Ja, Het weerbaar maken. Maar dan wel heel breed. Ja. ja. ja. Um, ja. Jullie komen uit Hillegom, tenminste de, de, de afdeling Hillegom. Hoe gaat Zandvoort dat doen? Nou, uh, nee, we, Bibliotheek Duinrand bestaat uit vijf vestigingen. Ja, ja. Uh, jullie zijn ook vestiging Hillegom? Nee, ik ben Bloemen. Monique is van Bloemendaal. Stempeltje. <laughs> ja. Dat ik klopt, want jij stond ja, ook niet in papier. Nee, nee, ja. nee. We hebben met z'n tweede, ja, tweede opleiding gedaan. Jullie hebben met tweede opleiding gedaan. Opleiding, uh, maar voor de hele, voor de hele ja, bibliotheek Rand. Met die vijf vestigingen. Dus we hebben ook een vestiging ja. hier in Zandvoort. Dat, uh, de dat nieuwe klopt. bibliotheek. En ja. hoe komt uh, de Zandvoortse uh, gemeenschap, de scholen die dat, die dat horen en, en straks weten uh, aan jullie? Uh, ik wil bijvoorbeeld als ik school ben uh, mijn kinderen wat vertellen. Ja. Nou, nou doe, doe ook, hebben, we, we hebben ieder jaar maken we een jaarprogramma. Dat sturen mm -hmm. we naar alle basisscholen op. En daar staat het in.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 Nog niet in die zin als een oudere avond of zo. Nee, nee. het enige wat we wel hebben gedaan is de, de, de programma's voor groep 7 hebben we dan een, een Mediawijzer gemaakt. Mm -hmm. Dus dat hebben we. Zo oh, oh, mooi, nou, Mediawijzer. Ja, mediawijzer. ja. ja. ja. Het klinkt mooi. Klinkt, het klinkt ja. heel mooi. Maar voor de rest. Uh, nee, we moeten ons diploma nog krijgen. Ja. 8 juni dus is een diploma uitreiking. Dus we zijn er ja, we wel geslaagd, <laughs> maar we hebben nog geen diploma. Die krijgen we 8 juni is de uitreiking. Maar we hebben al wel het examen gehaald. Maar ik denk dat ja. er wel heel veel belangstelling voor Ja, toch wel. Ja. Ik, uh, ja, vanuit de scholen heb ik al diverse telefoontjes uh, gekregen van... Uh, jongens, uh, ja, die het ook hebben gelezen van wat gaan jullie ermee doen en uh, ja. kunnen wij, aan, kunnen wij ja, want, erbij aansluiten want, want er steeds jonger hebben ze een mobieltje ja, ja, ja absoluut, ja. nou het was ja. ook heel grappig dat ik zat gisteren eventjes te googelen en uh, toen is het ook over uh, nou het over mobieltjes hebt dat um, ja, en sociale media, dat 10% van de ouders al een, een hijfspagina voor hun pasgeboren kind aanmaakt. En dan ook dat je op je mobieltje, uh, een van de vier zet echo's online op een mobieltje. En dan denk je van, ja, hoe ja, ver, ja, ja, ver gaan we? Hoe ver gaan we? eens geboren, of, staat geboren, of je staat ja, online. online. Ja, ja, ja, ja, dan ja, dan ja, heb ja. je al een account. Ja, ja, um, ja. Wij uh, gaan even afbreken voor uh, nieuws en reclames. Okay. Ja. En dan komen we na het nieuws nog eventjes terug. Karma. singer. She stands up when she plays the piano.